Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederland is grotendeels verdwenen onder een witte laag sneeuw. Op sommige plekken centimeters dik, op andere slechts een klein laagje. Grote overlast bleef tot nu toe uit. te treinen die door wisselstoringen... zeker tot 10 uur vanochtend niet kunnen rijden. Ook veel bussen, trams en metro's zijn uitgevallen. Door de avondklok en de waarschuwing van Code Rood... bleef het grotendeels rustig op de snelwegen. Strooiwagens en sneeuwschuivers hadden ruim baan. Rijkswaterstaat strooide tot nu toe 16 miljoen kilo zout... een vijfde van wat deze winter tot nu toe werd verbruikt. Ook stond er een harde wind. Een weerstation op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen... registreerde windkracht 8. Dat betekende dat daar officieel een sneeuwstorm heerste... de eerste in 11 jaar tijd. Ook in het Waddengebied werd vanochtend die windkracht gemeten. De storm heeft de naam Darcy gekregen. In Irak is voor het eerst een massabegrafenis gehouden voor meer dan 100 jezidis... die werden vermoord door de islamitische staat. Ze lagen in een massagraf en zijn herbegraven in de stad Kotje. In 2014 werden door terreurorganisatie IS zeker 3000 jezidis vermoord... Het identificeren van de slachtoffers verloopt moeizaam. Onder meer omdat van sommige gezinnen niemand meer in leven is. Bij een brand in een studentenflat in Amstelveen zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Op de vierde verdieping was brand ontstaan in een keuken. Vijftig bewoners moesten hun huis uit en werden opgevangen in een sporthal in de buurt. De meesten konden later weer terug naar huis. Een paar studenten moesten de nacht ergens anders doorbrengen. En dan het weer. In een groot deel van het land sneeuwt het. Alleen in het zuiden van Limburg en op de meeste noordelijke waddeneilanden is het zo goed als droog. De sneeuwval gaat samen met een snijdend koude wind en gevoelstemperaturen die uiteenlopen van min 5 in Maastricht tot min 10 à min 15 graden in het midden en noorden van het land. Pas vanavond en komende nacht wordt het op steeds meer plaatsen droog. Morgen is het bewolkt met plaatselijk lichte sneeuw. Ook morgen wordt het koud. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen Knoppen Beverwijk en afrikaan muiden is de vertraging 5 minuten. Dat komt er een aan aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. <totstuken>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 40, 50, 60 en de jaren 70. Beetje genieten van de tijd voor de corona. Voor anderhalve meter. Mondkapjes, lockdown, avondklok. U hoort als opening Louis Davids. Het weet je nog wel oud. Je een opname 1928. En de volgende plaat is een lied uit 1915. Geschreven door de Nederlandse liedzanger Louis Davids. Die u zojuist horen met onze openingstune. Het is geschreven op het originele nummer Seaside on the Brain. Van de Britse componist Herman Daroeski, dat Davids op een buitenlandse liedjesbeurs aanschafte. Het lied werd in eerste instantie bekend als onderdeel van de revue Loop naar den Duivel, waarin Louis en Henriette David het zongen. Het zou zoals meer liedjes van Davids in Nederland worden op de evergreen. Het lied verhaalt van een familie die met mooi weer naar het strand van Zandvoort gaat. U hoort nu de versie van het jordaan cabaret met We gaan naar Zandvoort. Al aan de zee of bij de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blij.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 Say is he so frisk? Van de koude grond met een kwartje in de zak. Die prefereren zand voor want je vindt er meer natuur. Oostende is banaal en Monte Carlo veel te duur. Die schaan ze maar naar zand voor, zo beweren ze met klem. En zingen keurig met hun halve zachte vorscostem. stem Zandvoort. Mijn bomen en zonnekabaien, jongpapa ga je met zijn veren zo fraai Je was wel leeg, dus het leven, dat leek, wat zijn je min of meer tij. tijd. Verder, kon, geef het niet de pedder, kom keer wat lawaai. Papa, Papa en een dochtertje kruim, Want toch te lief krijgt was wel lief op mijn papa gaai. Papa zei streng, die man mag jij niet kussen. En moeder krijgt bij weer de en And crymap died er mee, een papa gaat dan zijn, dat ga je naar de haaien, dan ga je naar de haaien, and crymacht die lieten mee, een papa gaat dan zijn, dat ga je naar de haaien, dat is nu eenmaal zo. Het hartje van zo'n papegaai, dat komt er met die voor het doktertje krui. Het loopt naar het nest in de hoek en de zon gaat bijna papegaai. papa Papa, ik wil komen en krui is mijn keus. Papa, zeg ben jij gek, dat vind je niet neus. Mijn zon papegaai heb ik nooit zo'n krasse krui. Als staat je hart nog zo in licht te laaien, laat jij die een papagrij rustig naaien. Een krui mag een papa gaan zaaien dan ga je naar vrouwen dan ga je naar en nog mee een gaan ga je naar vijen, bewaakt, toch werd je verkruid door de vrije gestraakt, zo wat het bijzondere paar al kan dat geraakt, was bijna volmaakt. Maar toen kwam een jager op zoek tussen een prooi, ook hij van die pappagaai toch wat zo mooi, en dingen met nam ons gebruikt, dan komen hij in een kooi. En zo was je verkruid de slot te leren, daar zat ze nu met de gebakken peren, en je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 De muziek van de Ramblers, het vrijgezelle lied. Nauwere nummer van Lou Bandy uit 1952 met Kraai en papegaai. En de volgende artiest draaien we regelmatig in dit programma. Het is Willem Frederik Christian Diebe, geboren in Den Haag op 5 april 1886 en aldaar overleden op 9 april 1944. Een Nederlandse zanger die in dit interbellium, dat is de periode tussen de twee wereldoorlogen, onder de naam Willy Derby een van de populairste artiesten van Nederland was nu hoort hem nu Willy Derby met waar, Wanneer je alles had. Hoezeer als de mensen ook vervelen, in te neuken, in te vrelen. Eén ding is er wat zij alle willen, dat is zo rijk zijn dat ze alles kunnen kopen wat er is. Daar zouden ze als moed elkaar vervelen, het is toch waarlijk om te gelen. Want heb je zoveel zijn zo geld, dat geen verlangen je meer kwijt, is het veroerd met jezelf. Wanneer je alles maar had, wat op je hart vraagt bezat, wat houden doe je want juist die dagelijkse jacht naar wat bezit en wat mag geen aan je leven zo. Een beetje gok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn, dat houdt je jong en mooi, zodra een mens geen ideaal meer heeft, heeft hem het leven niet te leven en hij is zonderwijl alleen. Leven dat is vechten voor je broodje, je bezwijgt niet van het doodje. Leg je op het einde dan het loodje, is het het mooiste als je gaat, precies zo kaal als toen je kwam. Het baat immer toch niet al verhuizen, al de rij. Dom van de aarde, je hebt er niks aan in je kind. het enige licht van ervan is dat je familie erom te weer. Wanneer je alles maar had wat op je hart graag wat wat hou een dode koel. Want juist die dagelijkse jacht naar wat de zin en wat mag geen aan je leven doet.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 Een beetje gok moet er zijn. een beetje knok is wel pijn, dat houdt je jongen en mooi, zodra men geen ideaal meer heen. heeft Even met leven liefde gegeven en is zo verwaar Good Mijn paradijs is nou nog net niet te laat. Vooruit Amsterdam, laat eens zien wat je kan voor de Jordaan de vernieling ingaat. Bloemetjes in de Jordaan, bloemen op grachten en pleinen. Bloemetjes in de Jordaan, laat de Jordaan niet verkwijnen. Maak de Jordaan. Bloemetjes in de Jordaan laat die overe buurt niet vergaan Bloemetjes in de Jordaan bloemetjes Jordaan met bloemetjes in de Jordaan. En daarvoor Gert en Hermine Timmerman... met Horen, Zien en Zwijgen. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo ook de volgende artiest, Willy Alberti... artiestenaam van Karel Verbrugge... geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926... en al overleden op 18 februari 1985... Nederlandse zanger uit natuurlijk de Amsterdamse Jordaan. Daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. En Alberti wordt al meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd... als een van de beste zangers die Nederland ooit voortbracht... in zowel het levenslied als uh, ook dat hij opera zong. Nou, opera, dat heb ik niet voor u, maar wel een andere plaat. Wil je Alberti met Geef mij maar Holland. Geef mij maar Holland.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 U luistert naar zandvoerder Zandvoort, met Mario Zandvoort. Altijd gaan we met vakantie, de zon valt aan de zee. Want het is daar zo gezellig, iedereen. Het melodietje en kent de woorden even raad. Het gaat van mond tot mond, de hele wereld rond. Zo'n kleine muzikale draad, daar is een slager uit, een aardig liedje, een nieuwe slager. Spraak... De vrouw van Louis Davis met een slager gaat op stap. En daarvoor jullie Lisette met ook een nummer Zandvoort. En de volgende artiest komt toevallig niet uit Nederland. Het is Joe Harris, artiest eraan van George Elizabeth. Geboren in Brugge op 25 december 1943. En al daar overleden op 1 juni 2003, was een Vlaamse zanger. En zijn grootste hitte had hij in 1971 met Eerst zien en dan geloven. ...van het chirpy-chirpy-cheap-team van de Britse formatie Middle of the Road. Uit de tijd dateert ook Nee-Katrientje. En u hoort nu Joe Harris met Nee-Katrientje... Zorg je niet de last, want je houdt het toch niet vast Pas heb je het gekregen, of het is weer weg Zorgen die zijn ook een last, die in onze tijd niet past Brengen iemand zegen, staan die in de weg Daarom zijn wij fideel, al hebben wij niet veel Wij zijn pret en joogd is ons parool geen geld en toch geen zorgen, want wat komt het erop aan? Vandaag is nog niet morgen, morgen zal het ook wel gaan. Er zijn nog zoveel lieve meisjes, er is nog zoveel zonneschijn, geen geld. Het leven Als je stevig speculeert en het gaat opeens verkeerd, zit je in de ellende en je weet geen raad. Als je nooit iets hebt gehad, is je zak wel net zo plat, maar wat eenmaal wende maak je niet meer kwaad. En ach, zo'n bankbiljet geeft ook niet enkel pret, mens erger je niet paars, aan je laars.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 Luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen en dat is vissen Ik nooit, geen zout meer en geen vet. Voor mijn part word ik eeuwig op een streng dieet gezet. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen: vissen. Je zoekt een fijne stek, je rolt je zware cheque. Al wat je hartje verlangt. De hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen. En, en dan kan, je, kan in je in feite geen dom, schelen of je wat vangt. Ik geef niet om bezit en niet om brood beleg. Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste jutje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou kunnen missen: Vissen. En ik leef ideaal, wat geeft het allemaal?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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Zijn bekend, ze maakten dit landje groot. Ze graven kanalen en dempen een zee, precies of die zwaar een sloot. En het is er zo mooi in het bos en op de hei, de betuwe en in het gooi. En de meisjes jan Dory, dat is Hollands glorie. er wees Holland zo mooi, Jerry Jo. Vervoerd met Cherry-O, Cherry-O Holland, bless them all. En daarvoor hoor u leen jongen met vissen. Lekker ontspannen bij het water, het Zwanenmeer. of natuurlijk op de pier. Lekker vissen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dat met alleen maar mooie oud hollandstalige muziek. En dat uh, dan gaat uit akkoord draaien... die al deze mooie muziek elke week weer beschikbaar stelt voor dit programma. En uiteraard als u denkt van... ik heb het programma niet helemaal kunnen beluisteren... of ik wil het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Onderweg zometeen nog een plaatje van Louis Davids. Maar er is nog een keertje Johnny Jordaan en Tante Leen... met Aan de Amsterdamse Grachten. Aan de Amsterdamse Grachten. Ik ...ga u zeer geachte luisteraars nu een zeer merkwaardig lied voordragen... ...waarvoor ik uw speciale concentratie en belangstelling vraag. De titel is Restante. Ik mag wel eens graag in een ware huis dwalen... ...zo'n uitverkoop is interessant. De prachtigste dingen gaan weg voor een koopje... ...want plots zijn ze niet meer courant. De aardigste hoedjes charmante Japannen, ...waar vrouwen hun nachtrust voor geven... De mode verandert en waardeloos zijn ze. Sik transit, de glorie van het leven. Het is uitverkoop in het warehuis. Restante, restante, het mooiste smijt men op een hoop. Wie het neemt, die heeft het spot goedkoop. Waar blijven nou de klanten? Restante. Eens was er een deugdzame vrouw in de mode. Die hield van haar man en haar huis. Die wist nog een moeder te zijn voor haar kinderen en gaf hun een veilig te huis. Maar nu prefereert men de cocktail die vloeken als kerels en roken en minachtend neerzien op vrouwen weer handen nog rood zijn van werken en koken. De wereld is een ware huis. restanten, restante, de laatste serieuze vrouw, de laatste moeder goed en trouw vindt amper nog maar klanten. Restante! Eens was er een tijd dat de kunst ons een weg was naar alles wat mooi was en goed. De tijd dat Aurelio ons kon ontroeren en bouwmeesters kunsten als bloed. Nu vindt men de sweethearts met tandborstelknevels, de kwijnende juffrouwtjes beter. De hypermoderne confectieartiesten, de kunst van een dollar, de meter. De wereld is een ware huis. Restante, restante, gliet Gabo krijgt een half miljoen. De ware kunst slaapt in het plantsoen. Tussen de baaiersklanten, restante. Wij voelen ons superieure verschijnsels. Volmaakt bijna in onze waan. Maar al wat wij doen, hebben oeroude volkeren voor eeuwen al beter gedaan. Straks komt de planeet met een andere inbotsing. ...en vliegt er heen tot atomen... ...en wij zijn verdwenen... ...maar in het universum... ...zal daar wel geen drama van komen... ...het is uitverkoop in het warehuis... ...restanten, restanten... ...wij horen bij de laatste hoop... van levens laatste uitverkoop... ...wat zijn wij... ...wij bedanten, ...restanten...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 Van de politie, ho, ho meneer, kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat u achterlicht, niemand? Ik hou veel van een politiebaan, want overal sta ik vooraan. Jane mens viel zag ik zo dichtbij dat mevrouw zei, s'avonds, wat heb jij? Ik loop in iedere bioscoop, koop zonder dat ik een kaartje koop. Nooit heb ik een keertje pecht, zie alles goed om Zeg, stop meneer, ben van de politie, oh meneer Kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant Hoe het dat uw achterlicht niet brandt Stop je vrouw, mocht u daar wezen, hé hey je vrouw Kunt u niet lezen, ziet u niet de grote bord Als schieten soms uw ogen wat te kort Zo loop je te speuren Money.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 En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uur is kort, maar nu heb je hebt kunnen genieten van al die mooie Oud-Hollandstalige muziek. Beschikbaar gesteld door Kort uh, En de laatste plaat is van Willem, beter bekend als Wim Zonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt natuurlijk als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret. van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En dat, uh, die ere heeft hij samen met uh, Toon Hermans en Wim Kamp. En u hoort hem met Het Dorp. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik hoop dat er niet te veel sneeuw blijft vallen. En ik zeg uh, tot ziens. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. waarop een kerkenkar met paard. een van der Ven.